...maar eisten bij veiligheidsgaranties voor zichzelf. In het zuiden van het land heeft Bakiev nog veel aanhangers. In het noorden van Europa heeft het vliegverkeer last van aswolken... ...als gevolg van een nieuwe vulkaanuitbarsting op IJsland. Een aantal luchthavens is gesloten. Op Schiphol zijn tientallen vluchten naar Scandinavië, Groot-Brittannië... ...Ierland en Rusland geannuleerd. Vluchten van en naar de VS zijn vertraagd omdat ze worden omgeleid. Gisteren kwam de vulkaan onder de eilandbergengletsje ...voor de tweede keer tot uitbarsting... De as kan motoren van vliegtuigen beschadigen. De aswolken trekken naar het zuiden en kunnen in de loop van de dag ook in de rest van Groot-Brittannië problemen veroorzaken. In het duingebied tussen Bergen en Schorel heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur ontstond gistermiddag en breidde zich zodanig uit dat de brandweer het nodig vond om het dorp Bergen aan Zee te evacueren. De 450 inwoners en ruim 140 toeristen konden pas rond middernacht weer terug. Bumperkleven is de grootste ergernis in het verkeer, blijkt uit de nieuwe ergernis top 10 die de verkeerspolitie om de twee jaar samenstelt. Na bumperkleven storen automobilisten zich het meest aan weggebruikers die rijden onder invloed. Aan de hand van de ergernis top 10 bepaalt de politie waarop extra wordt gecontroleerd. De Chinese economie is het jaar sterk begonnen. De groei in het eerste kwartaal was 11,9 procent, de krachtigste groei sinds 2007. De cijfers onderstrepen dat China op het punt staat de positie van Japan over te nemen als de ena sterkste economie van de wereld na de Verenigde Staten. Het weer zonnig, vanmiddag enkele wolkenvelden temperatuur.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar. En jij, jij beleeft het. Het. het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM. Met. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM.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 En daar willen we eens over praten met Michel Demmers, want die heeft gekeken bij het uh, CROSS. En dat is een, een, een soort vereniging, een controlerend orgaan. De, de commissie regionaal overleg luchthaven schiphol die dat allemaal een beetje moet controleren. Dus kijken wat hij ervan weet. Uh, Erik Weijers komt uh, vertellen over de paasdezes. En om tien over half twaalf gaan we praten met Willem Appelman over de mail. Kijken of de problemen in die flat al opgelost zijn. Maar eerst nog even een stukje muziek. Look, everyone, he's coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Wait, wait, don't the speech. Hey, kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're a wild eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her, just 'cause she's a living doll. Got a roving eye, and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, guys, ready, please? completely ready when you are shaky. Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? Hey, that's Michael. Hi Cliff, it's me. Who are you? Oh, Great take Your state. Got myself a-crying talking, sleeping, walking, living the home. And go. Got to do my best to please a Jessica she. Satisfies my soul. Fies my, my soul. soul. Fies my Got soul. Yes, it's Shut up, guys. What does this button do? Take a look at her head. Well, it's a real and If you don't believe what I say, just feel. I'm lock her up in a trunk. Ah! So no big hunk. steal her away from me. Get Got down. Myself okay. Crying. To do my best to please her oh. Just cause she's told Living me Settle down chaps <clears throat> Got her over an eye And that is why She satisfies my soul I, I got the one And only walking Talking yeah. Living doll Okay hey, daddy-o uh, Lay the next funky bit on me He means what happens now Cliff? The instrumental break match. It's only a song Break. Well I yeah. feel sorry for the yeah. elephant yeah. Come on guys, yeah. I've got, got the, the sound crying Doll. Tracest, Living I doll. Living doll. Richard, de Shadows. En gaan een beetje geholpen door de Young Ones. Ja, en jij hebt daarop leren dansen? Ik heb hierop. Dat is een slowfox dit, hè? Dan ga ik geen ge leeftijd. Slow, quick, quick slow. Laten. Dat is wel moeilijk. Maar we gaan nu praten met uh, onze hoogvlieger in Zandvoort, Michel ja. Demmers. Waar, waar danste jij op, Lucians? Ze vliegen onder de radar, onder andere. <lacht> politiek gezien. Politiek ja. gezien, ja. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Maar we gaan het ook een beetje over politiek Zandvoort hebben. Want dat heeft er ook mee te maken. Uh, er komen van alle kanten... Vliegtuigen over Zandvoort, van links naar rechts. Um, een aantal mensen vragen zich wel eens af: is dat veilig? Moeten we daar wat aan doen? Nou, is er een, een commissie, regionaal overleg Schiphol? Cross. Cross, om het kort te houden. Die doet dat. Klopt. En heeft Zandvoort daar zitting in? Nee, uh, wij hadden vroeger wel een vertegenwoordiger. Ja? Uh, die zat daarin als secretaris. Maar uh, het gebied rondom Schiphol. Dat is ingedeeld in gebiedsclusters. En nou is uh, om Zandvoort de lijn getrokken, min of meer. De gemeente Zandvoort en er is ietsje daarbuiten. En die, uh, wij zitten niet binnen die lijn. Dus de gebiedscluster Zandvoort en de omgeving is niet vertegenwoordigd in het cross. Maar je zit uh, niet direct in de aanvliegroute, maar je zit wel naast de aanvliegroute. Dus je zou toch denken van, nou, en er schiet wel eens een vliegtuig die door over Zandvoort. Ja, dat klopt. Maar uh, op een of andere wijze is de gebiedskluster Zandvoort en omgeving niet vertegenwoordigd. Je mag wel als toehoorder daar zijn als Zandvoort. En nu kon je je zienswijze daarop uh, op loslaten? Ja, ja, nou, dat is dus een punt. Daar is een. Uh... Er zijn natuurlijk al langer uh, in uh, Europees verband allerlei gesprekken over... om de luchtverkeersleiding centraal te doen. Mm -hmm. Maar ieder land blijft een beetje op zijn eigen luchtverkeersleiding hangen. Dus dat is allemaal een beetje inefficiënt en niet doelmatig. Maar ja, er zijn, spelen allerlei macht en krachten een rol. En nu is een van de eerste uh, zaken om dat meer internationaal netjes te regelen... dat is het uh, Amsterdam-Roergebied-Frankfurt-Verdrag. En uh, dat verdrag... Uh, gaat over de aanvliegroute vanuit Duitsland naar Schiphol. Is dat, uh, is dat Eurocontrol? Uh, ja, Eurocontrol die, uh, die doet wel mee in het hele verhaal. Maar de bevoegdheden liggen toch bij de nationale, uh, de nationale luchtverkeersleidingen. En die spreken natuurlijk alles door. En die ja. overleggen van alles met Eurocontrol. Ook bij calamiteiten. Maar uh, de het overhevelen van de nationale luchtverkeersleiding naar de Eurocontrol, dat is nog steeds een heikelpunt. Maar goed, dit is dan buiten dat hele om om het verdrag. En het verdrag gaat erom hoe je vanuit Duitsland op Schiphol landt, en wel op zo'n manier, dat je dus een veel geleidelijker glijpad hebt. En het glijpad, dat is dan de bedoeling daarvan om dat geleidelijker te maken in horizontale zin dat je minder brandstof uh, gebruikt en dat je minder geluidsoverlast geeft. Ja, want um, om het even te verduidelijken, het glijpad is het pad van een hoogte naar nul. Ja, en het, Alleen het, het is dat het werd in stap genomen, want ja. het ging bijvoorbeeld van 10 voet naar 6, van 6 naar 4, ja. van 4 naar 2. En uiteindelijk kwam je bij uh, approach aan en daar kreeg je uh, landing clearance. En dus nu wil men eigenlijk een constante daling hebben van, pak die 10.000 voet maar weer, van 10.000 naar 0. Ja, met een, een 3 graden grijp. Oké, okay. dan moet je dus uh, ook al veel eerder beginnen te dalen. Ja, maar het voordeel daarvan, het, het ongeschijnlijke nadeel is dat ze dan lager vliegen. Ze zeggen, heb je meer overlast. Mm -hmm. Maar ze kunnen meer in een uh, soort van zweefmodus zitten en uh, de meest... In een stationaire stand. Dus dat betekent dat je minder brandstof verbruikt, minder zwarte lakens hebt in Bad Dorf. Ja, dat ja. is of een slecht voorbeeld dan heb je korrel. Of een zwarte, ja. zwarte boot op de kaag. En uh, dat je uh, dat in zijn totaliteit een minder geluidsoverlast is. Zou je daar in Zandvoort last van kunnen krijgen? Nou, wij hebben als je dus uh, vanuit het westen komt, zijn er twee inlaadpunten. Dat is het Noordzeekanaal voor, het, uh, voor het, vlieg, het naderend vliegverkeer en vlak boven Noordwijk. En dan kan je landen op de Kaagbaan of de Polderbaan. Dan zou je uh, dat ingangspunt eigenlijk ongeveer bij Kastikum moeten gaan leggen. Of je moet een dalende bocht maken en dan heb je er dus wel ja, iets van. Ja, het heeft dus, uh, heeft dus te maken met Kastikum ook. Uh, dat ze dus of bij een bepaalde windrichting of een bepaalde weersomstandigheid... Uh, dat ze dus uh, wat verder doorschieten als het Noordzeekanaal. Ja. En je hebt ook een aantal uh, gevallen dat ze een uh, stukje afsnijden. Dat ze eerder uh, vanuit het westen gezien rechts afgaan. Dus onder het Noordzeekanaal. Daar zijn dus uh, in die tijd dat ik nog uh, mee praat in het verhaal. Uh, zijn er diverse brieven geschreven naar uh, de, de luchtverkeersleiding in uh, Schiphol. ...om de overlast, of uh, in Bloemendaal in ieder geval... ...en een gedeelte Zandvoort, om daar wat beter op te letten. Dat ze dat dus niet doen. Maar ja, dat geldt eigenlijk ook bij het inlaatpunt uh, in Noordwijk... ...dat ze te ver opschuiven naar het noorden... ...dat, ze dan, uh, dat je dan die vliegtuigen hier een beetje dichterbij ziet komen. Hmm. Nou, die brieven die uh, geschreven zijn, daar kregen we als antwoord op... Uh, ...dat is veiligheid en het is niet echt uh, vast uh, met boetes en zo geregeld... Want Schiphol die heeft vastgelegd in de regelgeving, en dat is ook goedgekeurd, dat het niet anders is dat Schiphol in een dichtbevolkt gebied woont. En dat we bij naderen, dan moeten we, dat is voor de veiligheid, 10, 12 kilometer voor de landingsbaan moeten we in een rechte lijn kunnen naderen. Nou, terecht... Maar dat impliceert gelijk dat je niet zichtzaggend om de bebouwing heen naar Schiphol kan. Nee, nee, nee. nee. Maar dat, dat gebeurt uh, sporadisch en dat gebeurt omdat er tijdmatig iets ingehaald moet worden. Want het is natuurlijk een, uh, een, aantal, een aantal minuten tussen elke landing. Ja. En niet iedereen komt op die seconde aan voor de kust van, uh, van Zandvoort. Het ja. heeft te maken met slottijden. Ja. Goed. Um, die zienswijze, hebben jullie daarop gereageerd? Nee, want de zienswijze, die uh, Zandvoort heeft op deze zienswijze niet gereageerd. Omdat het uh, uitsluitend gaat over naderend verkeer uit Duitsland via Pampers. Ja, dus, ja ik, ik uh, de, dan praat je is inderdaad over, over uh, het gedeelte landinwaarts. Maar er komt natuurlijk heel veel uh, internationaal verkeer. En ook uh, uit Engeland komt er heel veel verkeer. Ja, maar daar ging, daar ging dus het. Daar verd... ging dit niet over. Daar ging het verdrag niet over. Dus ja, als, als wij als Zandvoort zouden zeggen. Ja, wij willen wel een zienswijze indienen. omtrent dat uh, verkeer... verdrag. dan zeggen ze. ja, u bent uh, niet uh, ontvankelijk. Want uh, het, het gaat hier. Het gaat, het gaat gaat, gaat, u bent geen belang hebben, Want het gaat heel, u helemaal niet aan. Maar goed, dat betekent niet dat we daar goed over na moeten denken. als zijnde gemeente Bloemendaal de gemeente Zandvoort, Nationaal Park de Kermen Duinen en de Waterleiding Duinen, dat je dat goed monitort. En dat kan tegenwoordig. Hè. Je kan dus op de radar kan je 24 uur per dag volgen. Ik weet niet of dat al in werking is, maar dat is een voorstel. Dat je op de radar kan zien wat de naderingspad is van elk vliegtuig. Dus dan zou je eigenlijk iemand moeten hebben of die dat gewoon steeksproefgewijs een paar dagen per maand doet. En dan kan je de afwijkingen van de naderingspad Zoals die eigenlijk op de kaart staan. Dus het inlaatpunt vlak boven Noordwijk en Noordzeekanaal. Hoeveel daarvan afgeweken wordt. En dan kan je dat uh, opschrijven. En dan, zeg je, en dan zeg je van ja, dit gaat helemaal niet goed. Nou is dat, uh, ik ben toevallig die site, ik heb vanmorgen nog even gekeken. Uh, ik ben de, de, de sitenaam kwijt, maar je, moet, je kan het heel uh, makkelijk opzoeken. Ja. Bijvoorbeeld vlieg naar Schiphol. En die aanvliegt je die, die, ja. die Maar het heeft een hele moeilijke naam. Maar je hebt hem zo gevonden. En ik heb vanmorgen gekeken. Maar het zag er keurig uit. Iedereen uh, deed netjes zoals het moest. Ja, eigenlijk wel. Maar het blijft natuurlijk wel. Dat je met de is een van de twee stiltegebieden in Nederland. Ja, daar moet je toch wel een beetje zuinig op zijn. Ja. Vandaar dat ik zeg. Ja, ga het nou goed monitoren. Uh, er zit wel een oplossing in de lucht. Dat is uh, uh, de bochtstraalautomaat. Dat betekent dat, dat is een nieuw systeem, dat is een microwave landing system. En er moet apparatuur op Schiphol staan, die staat er al. En vliegtuigen moeten die apparatuur ook aan boord hebben. Dan kan je voorbij het, de coördinaten van het inlaatpunt, kan je die knop indrukken. En dan krijg je, die automaat maakt dan een bepaalde bochtstraal vanaf dat punt, dat je precies op de gereguleerde wijze voor, het, uh, voor de landingsbaan uitkomt. Uh, want nu is het zo dat met uh, bepaalde wind... en met uh, bepaalde uh, luchtdruk... dat je steeds een beetje moet... Uh, moet je een uh, weggezet. Uh, word je weggezet, moet je aanpassen. want je, weten jullie allemaal wel. Een Beetje ja. gas erbij, gas eraf. Je hoort het, ja. Er is een beetje meer stuurboord, een beetje meer bakboord. Nou ja, dat, dat is een beetje rommelig... En dan ben je, omdat het per seconde zoveel meter is als je vliegt, ben je gauw boven het Nationaal Park in plaats van boven het Noordzeekanaal. Nou, en met die bochtstraalautomaat, die corrigeert dat automatisch. Dus dat De, zit er... Er komt eigenlijk een stukje bij, want uh, het instrument, instrumentenlandingsysteem bestaat al. Hier les, ja. Ja, en dat, daar kom je op het laatst op. Dus nu komt er een stukje voor. Ja, die bochtstraal, ja. Dat... Waardoor je eigenlijk nog... Uh, meer, meer sterry op het glijpad komt. Meer precies, ja. En, en dat zou dan betekenen dat je dat lange rechte stuk voordat je op de grond staat... Ja. ...dat je dat wat meer kunt waarborgen. Nou ja, dat je dus in ieder geval uh, de, de contouren die aangegeven zijn voor de inlaatpunten. Ja. Dus de, dat is een contour je, waarbinnen je moet zijn, dat die veel preciezer kan. Ja, ja, ja ben is de specialist, maar laat mij ook ja. maar een ama amateuristische vraag stellen. Waarom wordt al dat gemanoeuvreer niet gewoon boven de Noordzee gedaan? Zodat je op een goed punt meteen uitkomt in één keer. Ja, dat is, dat is, dat, dat is niet te gemanoeuvreer. Ze komen vanuit het noorden of ze komen vanuit het zuiden. Of het westen. en Zuidwest of noordwest. En uh, je, je moet die banen, daar moet je landen tegen de wind in. Ja. Dat dus ja, de, dus ik kan niet zeggen van, nou, ik ga hier precies voor de baan zitten en dat komt wel goed. Maar als je sterke rugwind hebt, dan wordt het vervelend. Dus we proberen altijd zoveel mogelijk tegen de wind, of half tegen de wind, uh, in te landen. En daarom krijg je dat gemaneuvreerd om te kijken welk inlaadpunt je moet hebben en, hoe, en welke baan je moet landen. ja. De, de, de baan is bepaald, want hij wordt door de, uh, door de controller word je op, op die baan gezet. En jij moet op een bepaalde hoogte, op een bepaalde afstand zijn. Dus dat ja. is daarvoor. Maar ik vind het van die, uh, die bochtstraal wel interessant. Ja. Want dat zou dus inderdaad een hoop schelen met met gemaneuvreerd waar jij het over hebt. Ja. Ja. En want, dat, uh, dat je hoort dat er gas gegeven wordt... Uh, naar de baan toe, dat is alleen maar om dat glijpad vast te houden. Ja. Ja. Je valt, moet je ja. gas geven. Ja. Uh, je stijgt, moet je gas eraf ja. halen. Ja. Ja. Ja, ik, ik hoor in Nieuw-Noord echt, die vliegtuigen, dan zitten ze al vrij laag. Uh, gas bijgeven gas ja. wat minder, ja. en dan verdwijnen ze boven het duin, richting ja. en Ja, maar daar zou je dan, met die boogstralenautomaat, zou je dan vanaf zijn. Okay. Of voor een groot gedeelte. En ook met dat wat jij zegt, uh, het, het langere glijpad, moet er verderop uh, recht voor de baan gevlogen worden. Dat kan niet anders. Ja, dat klopt. Dat betekent dat, dat, dat als je die bochtstraalautomaat aanzet, dat je verder van de kust moet zijn. Nu vliegen ze redelijk vlak langs de kust, 4 kilometer of zo. En dan kan dat wat langer. Maar ja, wat ik nog eigenlijk bij wil vermelden, ja. voor Zandvoort eigenlijk, dat... Um, we zouden eigenlijk als Zandvoort, en dat geldt niet alleen voor vliegtuigen, maar ook voor uh, olietankers en chemische tankers die hier voorbij komen, die je niet vaak ziet, maar ze zijn natuurlijk wel, een uh, externe veiligheidsbeleid moeten hebben. Waarbij je zegt, uh, wij, wij als Zandvoort uh, hebben een externe veiligheidsbeleid en daarin staat ABCD. En uh, als je dat dan neerlegt bij hogere overheden, zoals de provincie of het Rijk... ...en je hebt dat goed onderbouwd met, uh, met gekwalificeerde onderzoekers en uh, rapporteurs... ...dan is het zo dat de, de omgeving, hè, dus Rijk en, en uh, provincie... ...zich uh, rekenschap moeten geven van het feit dat jij een extern veiligheidsbeleid hebt. En nu is het zo, dat, dan moeten zij ons volgen. Maar nu is het zo, er komen allerlei dingen van buitenaf... ...en het is al jaren hier zo in Zandsvoort... Dat wij hebben zelf geen oplossing. Uh, we zijn niet proactief genoeg, zoals dat heet. Dus ben je volgend in plaats van leidend. Ja. De, uh, nou, er ligt natuurlijk een schone taak voor het GBZ. <laughs> ja, maar ja. Ja, je komt zo terug. Nou, ik heb, uh, ik, uh, ik heb toen wel, met vooral met die, die tankers maak ik me zorgen ja. over, dat zijn uh, geen uh, dubbelwandige tankers, olietankers, dat zijn enkelvoudige, enkelwandige, en vaak met uh, Russisch uh, personeel. En... Uh, dat is... Uh, wordt dat Er zit voor tien... Ja, dat is de laatste zeven, acht jaar, is dat vertienvoudigd dat transport. Nou, daar wordt gewoon... Uh, daar hebben wij niet een goed plan voor als dat misgaat. Mm -hmm. Want dan wordt er verwezen naar de Rijksoverheid en naar de provincie. Ja. Maar je moet zelf... Een e elke gemeente, elke gemeente ah, ja. waarbij chemische transporten via het spoor door de stad gaan, die heeft een externe veiligheidsbeleid. Ja. En waarom hebben wij dat niet? Want wij zijn eigenlijk nog veel kwetsbaarder. Met veel geva meer gevaarlijke stoffen voor de deur. En, uh, het en het, het, het zou dat is ook voortaan de eerste vraag die jij gaat stellen in de eerstkomende raadsvergadering. Nou, ik heb de vraag vier, drie, vier, vier, uh, Vijf jaar geleden ben ik mee begonnen. Met het externe veiligheidsbeleid. Om daar iemand enthousiast voor te krijgen. Maar het, uh, maar ze het interesseert. Het, nee, ze interesseert ze niet. Okay. Dat, zien, zeggen ze, Daarom... nou, dat zien we dan wel weer. Michel, er hoort ook een calamiteitenplan bij. Ja, er zit ook een calamiteitenplan bij. Want... Ook niet? Wij hebben, kijk als er een vliegtuig neerkomt bij Schiphol, Turkish Airlines nou die ligt in de klei langs de snelweg als, dus dat gaat wel rap als daar wat mensen bij moeten komen, maar als er hier uh, uh, toevalligerwijs een in vliegtuig duinen. in de duinen wat neerplettert uh, dan, er is geen weg we hebben maar twee toevoerwegen. Die krijgt uh, duizenden hulpverleners, bij wijze van spreken die komen hier naartoe, er dus zijn heel veel mensen die willen van hier uh, naar het achterland, omdat de weg gebracht moeten worden naar ziekenhuizen en die ziekenhuizen die liggen niet meer aan deze kant van de barrières want je moet eerst het spoor over dan moet je leidse vaart over dan moet je de ringvaart dan moet je het over en dan moet je de de, de ringvaart over ja het is al uiterst lastig dit is het, uh, uh, het, het gevolg van waar we mee begonnen zijn, maar ik wil even terug naar uh, waar ja. we mee begonnen zijn. Ja. Zijn wij wel veilig met uh, wat er nu gebeurt boven Zandvoortvliegend? Uh, ja, we zijn wel veilig, maar we hebben geen plan als het misgaat. Nou, dan, uh, dan wacht ik op jouw plan voor de veiligheid namens het GBZ. We beginnen met de borststraalautomaat. is goed. <laughs> Michel, bedankt. Ja, graag gedaan. Ladies and gentlemen, the next song in de Song Contest is... Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Proostje naar Tante la Fack en ook nog de Petit regenboog. De singer, de zanger, de chanteur Paul de Lul, Paul de Lul, Paul de Lul. Ladies and gentlemen, the Netherlands. <tied> Hallo, soms zijn er momenten dat ik aan je denk, al komen die maar weinig voor. Zorra, lelel, lamma, chora, hier. Zorra, lelel, lamma, hikwa, porra, lelel, lelel, lelel, lelel, lelel, lelel, As met gonna naar de regenboog, rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vliegen <muchin'> met gonna naar de regenboog, rainbow. <muchin'> Ik hou alleen to jou. Vliegen met gonna naar de regenboog, rainbow. Ik denk alleen allez, Alevaria! Woo! Bonjour de la croix de la j'entends et toi éco de la mousse de ton la croix de l'étendon De la malade. de la j'épanètre je l'épargne, le l'épargne, je l'épargne, je l'épargne, je l'épargne, je Oh, I hate it, I'm in love, now I'm chilling around And my life is over, my brain.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 Ik ook best wel een keer mee willen doen aan het zongfestival. Dat kan. Stel je voor, ik sta gewoon in de kamer en jullie staan er achter dat achtergrondkoortje. Ik zing het eentje voor en dan doen jullie het. Oké? Okay? Ja. Vlieg met me mee naar de regenboog. Rainbow, ik denk alleen aan jou. Doe me mee, de regenboog. Vlieg met me mee naar de regenboog. Ik hou van jou, want ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog. Rainbow, niet om je heen kijken, gewoon zingen. Vliegen met me mee naar de regenboog omheen. Ik hart, alleen maar ja. Allemaal. Nou, dan beginnen we opnieuw. Ja. We hadden het over vliegen, vliegen met me mee naar de regenboog. Uh, maar we gaan het nu over autorijden hebben. Aangeschoven het racewezen. Nou ja, Erik Wijs is aangeschoven. Ja, oh oké. Okay. <laughs> Jij weet heel veel van, uh, van, uh, van race af. Um, Erik, Pasen moeten geraced worden. Er is geen, geen Pasen zonder race, toch? Nee, ik denk dat de paasraces op, op het circuitpark Zandvoort dat uh, in heel Nederland wijd en breed uh, be bekend is. Ja, um, is dat ook het begin van het seizoen? Dat voor is het ons is natuurlijk al geweest. Ja, voor ons is dat eigenlijk wel de officiële aftrap van alle Nederlandse kampioenschappen. Dus uh, daar waar het echt serieus om gaat in de Nederlandse autosport, dat start altijd met pazen. En wat, wat is serieus? Nou, dat zijn echt de officiële door de KNAF, de autosportbond uh, geautoriseerde kampioenschappen, nationale kampioenschappen. En dat uh, die raceklasses die uh, daarvoor meetellen dit jaar... Dat zijn het uh, HTC Dutch GT4. Echt uh, de hoogste klasse voor ja. de bekendste coureurs van Nederland. Ook met verschillende ja, GT's voor de, auto's. Voor luisteraars ook vertel eens wat voor soort auto's rijden dan in die klasse. Nou, in die, die klasse... Dat, ja, nou, dat zijn GT-auto's. Uh, dus een GT-auto, Grand Gran Turismo, dat zijn tweede dus auto's, coupé's. En uh, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een Chevrolet Corvette... Of een Camaro of een BMW M3 coupé... Ja. Uh, Ginetta, Aston Martin, Porsche, dat soort, dat soort echt, auto's. Echte kanonnen. Ja, echte kanonnen. Ja. En ook kanonnen van rijders Ja, oh ja. Ja, echt ja. de beste rijders van Nederland, ja, noemen, die noemen, zitten erop. en Blekemolen kennen we al. Ken hem al. Uh, nou, Jeroen Blekemolen <laughs> rijdt rijd, rijd bijvoorbeeld ook mee. Nou, dat geeft ja, wel aan dat nou, het niveau van de ja, klasse. Ja, ja. Hè? Maar ook uh, Phil Bastiaans, een Duncan Huisman, Ricardo van de Ende. Dat is allemaal Donald Molenaar. De, de bekende Nederlandse coureurs uh, doen allemaal mee. Kortom, het is een uh, groot programma. Om 1 uur beginnen vanmiddag uh, de kwalificaties, heb ik gelezen. Nou, de kwalificaties zijn al aan de gang. Er we zijn, zijn vanmiddag na 1 uur al een aantal races. Okay. Uh, de meeste raceklassen rijden allemaal twee keer, twee keer in het weekend. En vanmiddag zijn er al een aantal races. Omdat we niet anders alles maandag afgewerkt krijgen. Oh, dan moet ik vanmiddag alleen. Nou ja, het is al eerder begonnen. Want ik werd weer van de week wakker met het echte Zandvoortgevoel. Ik hoorde de raceauto's weer uh, nou, trainen en oefenen. En dan ja. weet je dat het weer voorjaar is. He? Ja. Weet je dat het voorjaar is... Ja. Inderdaad, het is een Zandvoort gevoel. Um, het heeft ook een hele andere naam gekregen. Andere sponsors... Ja, we hebben inderdaad, de paasraces worden dit jaar door Kruidvat en Gillette gesponsord. Dus Gillette van de Scheermesjes en Kruidvat, de bekende drogisterijketen in Nederland. Die hebben echt een hele grote actie gedaan landelijk. Dat als je de afgelopen weken mannenproducten kocht, dus denk aan scheermesjes of scheerschuim of AFCC of wat dan ook. Dan kreeg je gratis toegangskaarten voor de paasraces. En er zijn honderdduizenden van die kaarten verdeeld door heel Nederland. Dan zullen niet al die mensen komen. Nou, wij hopen toch wel op uh, goed gevulde tribunes en duinen maandag. Wat is, wat is die verwachting daarvan? Want ik heb die actie ook gezien uh, bij Kruidvat. Uh, verschillende acties, je kon ze krijgen, je kon ze één op twee kopen en, en dat soort dingen. Maar ik neem aan dat Kruidvat met jou overlegt van nou, we hebben ongeveer zoveel weggegeven... Uh, hoeveel procent verwacht je daarvan? Ja, dat is, altijd, dat is toch wel moeilijk te zeggen. Beetje... We hebben daar best wel, ja, weer speelt natuurlijk ook een rol. Uh, nou zijn de voorspellingen wel goed. En het, het hangt er altijd van af hoe, uh, wie, wie, doet de, wie doet de actie en hoe, hoe promoten ze hem. Mm -hmm. We hebben al verschillende ervaringen gehad met, met bedrijven, grote bedrijven, ketens die kaarten verspreiden. En bij de een gaat dat veel beter dan bij de ander. Wij denken wel dat een, een keten als, als kruidvat uh, ja, in staat moet zijn om, nou, toch echt wel zo'n, 20.000, 25 25.000 mensen op de been te brengen, maandag. Nou, dat wordt dus inderdaad toch een volle tribune ja. en, en ook in, in het duin. Vanav Vandaag zijn de races, heb je al gezegd? Ja, we hebben drie races vanmiddag. En welke? Uh, de eerste race van de Formule Ford. Uh, het Dutch GT4 rijdt uh, zijn eerste race van de drie. En we hebben de toerwagen Diesel Cup, dat is een lange afstandsrace over 100 minuten. 100 minuten is mooi, mooie tijd. Ja. En tourwagens, waar moet ik dan aan denken? Tourwagens, nou dat zijn de toerwagen dieselcup. Dat zijn diesel aangedreven auto's. En eigenlijk een beetje de, de middenklasse auto's. Dus uh, Volkswagen Golf, Seat, Ibiza, BMW 120 diesel. Lekker deurkruk aan deurkruk. Ja, dus. die zijn heel erg gelijk aan elkaar geschaald, die auto's. Er zitten ook leuke rijders op. het is een leuke mix van amateurrijders en ook wel wat professionals. En die zijn lekker 100 minuten met z'n tweeën op een auto aan het stoeien. Ik las vanmorgen een artikel in de krant over Dennis van der Laar. Die komt ook in actie? Klopt, inderdaad. Die komt niet vandaag in actie, behalve het voor zijn kwalificatie nou, voor de Formula Swift Cup. Maar maandag moet hij twee keer racen. Dat is toch hartstikke leuk dat weer een uh, jonge, zachtjes jongen... Jaar, ja, 15 of 16 15, is hij, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja, dat hij weer gaat meedoen. En uh, voor hem is ook leuk, want hij is uh, naast... Uh, uh, een tal van andere debutanten is hij ook samen met twee collega's uh, coureurs, ook van 15, 16 jaar oud zijn ze geselecteerd voor een talentenprogramma van de KNAF, dat is de Nationale Autosportbond mm -hmm. en daar krijgen ze ook een stukje ondersteuning voor dus hij wordt ook wel echt gezien als iemand die wat kan gaan bereiken in de autosport ja, als ik even zijn uitspraken mag herhalen is hij ook wel erg ambitieus, want hij wil binnen uh, 2, 3, 4 jaar wil hij meedoen met de 24 uur van Le Mans ja, ja. Uh, <laughs> ja. la, laten we het uh, hopen, dat, uh, dat ja, zou goed, dat goed, goed zijn het zou voor Zandvoort ook, en voor de Nederlandse Autosport uh, ook heel erg goed ja. zijn er doet ook een nieuwe uh, raceklasse mee. De Radicaal Club. De Radical Cup. Nou, dan heb ik een nieuwje voor je. Die is helaas, die gaat niet door. Oh! Nee, nee dat is een klasse die helaas gesneuveld is in de aanloop oh. na het seizoen. Omdat er uh, te weinig auto's uh, verkocht uh, waren. Dus te weinig belangstelling. En dat heeft denk ik toch een beetje te maken met uh, de huidige economische situatie. Okay, kan je dat uitleggen? Is dat een, een, een merk wat dat, ja. wat dat laat rijden? Of? Ja, nou een radical is eigenlijk het is een sportprototype sport sport auto. Het ja. is eigenlijk een beetje een afgeslankte versie van de auto's waar we het net over hadden, die op Le Mans rijden. Ja. Dat was ook de... Radical uh, Cup. Uh, het is een Engelse auto. Er uh, wordt al heel veel mee gereden in Europa. Nou, het oh, is een ja, merk. Hè, ja, ja, ja. ja, ja. Okay. En wij dachten, nou, Nederland is er ook klaar voor. En er was in eerste instantie ook best wel heel veel belangstelling voor. Alleen het bleek toch moeilijk om voldoende auto's op de baan te krijgen. Ja, en je kan wel met, uh, met vier, vijf auto's gaan racen. Maar dat vindt het publiek ook niet leuk. Nee, is... Dus in overleg met, uh, met, uh, met degene die zo'n auto hadden gekocht. En, uh, en, de, en, en de importeur van de auto hebben we besloten om het uh, voorlopig even uit te stellen. Jij okay, had het, ja, het net over mannenproducten Maar ik heb uh, ook begrepen dat vrouwen en kinderen ook welkom zijn Want er is van alles te doen voor het hele gezin Zeker, zeker, zeker ja, Wij richten ons uh, eigenlijk de laatste paar jaar steeds meer ook op, uh, op het hele gezin uh, het is Vaak was het altijd de, de vaders met de zoontjes die naar het circuit kwamen En naar de race hadden ja. kijken Maar het is natuurlijk veel leuker als je met de hele familie kan komen Dus we zorgen ook altijd dat er heel veel entertainment en heel veel te doen is voor, uh, Ook voor de, voor de jonge bezoekers Ja, zoals wat uh, nou, denk aan een de skelterbaan, uh, springkussens, uh, draaibolen. Voor mij springkussen, uh, dankjewel. Nee, voor de kinderen. <laughs> ja, nee, maar ik zou wel op de karkbaan willen. Nou, dat, oh, kan. dat kan. Ik zou zeggen, kom maandag langs. <laughs> ja, maar daar kun je je race talent. Nou, dat hoeft voor mij niet meer zomaar. Daar uit... zou je je race talent, uh, kunnen laten zien. Ja, ja, ja, dat is natuurlijk wel moeilijk om op, op, op, op, op zo'n baan. om daar echt tussenuit te springen. Maar uh, laat ik zo zeggen, je kan zeker kijken of je er aanleg voor hebt. En uh, nou ja, dan kun je daarna een stapje verder gaan. bijvoorbeeld de racecursus gaan volgen bij ons op het de... circuit. Waar zijn die op de parkeerterrein op de paddocks? Ja, op de perrox, ja. Ja. Okay. ja. Merk, merk je uh, aan het aantal toeschouwers. een toename omdat je een entertainment voor het hele, uh, hele gezin doet? Uh, we zien wel dat ze inderdaad steeds in meer gezinnen komen, maar je merkt ook inderdaad met bijvoorbeeld een sponsor als Kruidvat ja. uh, die, die we hebben, uh, ja die willen dat ook juist. Hè, dat, dat niet alleen de mannen erheen gaan, maar dat ze ook inderdaad hun vrouwen en hun kinderen meenemen. Gezinsentertainment. En, ja. Ja, ja, ja, dus dat zie je, dat zie je toenemen, dat is, dat is goed. En Ik kan ook gelukkig zeggen dat uh, wat dat betreft de nationale autosport, en met name door het Dutch GT4, wat echt een is die goed is aangeslagen, uh, dat er ook steeds meer belangstelling komt uh, in de media. Uh, wat ook denk ik uniek is, uh, is dat we maandagmiddag de hoofdrace van het Dutch GT4 wordt ook live uitgezonden op RTL 7, oh, op RTL GP. Leuk. Dus dat is leuk. natuurlijk ook wel heel leuk. Ja. Hè? Dus uh, ja, voor de mensen die niet naar het circuit komen, kunnen in ieder geval thuis ook de, de race volgen. Maar uh, niet zonder races. Maar wat zijn de verwachtingen voor de rest van het jaar? Uh, nou, we hebben een heel mooi programma. Uh, nu de Paasces. Straks de Pinksters, natuurlijk, over zes weken. En dan uh, begin juni de 20ste editie van de, de Masters of Formula 3. Dat gaat echt een heel leuk evenement worden. Uh, we hebben een nieuwe hoofdsponsor voor dat, voor dat uh, gebeuren: Red Bull. Een bekende energiedrankjesfabrikant. Ja, geef, geef, geef, nou ja, Red Bull gaat inderdaad de Masters vleugels geven. En uh, gaat een grote promotiecampagne gaat er gevoerd worden. Dus we hopen echt weer dat we die 20 Editie weer ouderwetse Mars met volgepakte duinen dat doen en volgepakte ruwen. Uh, ja, volgepak dat, dat klopt. En ook uh, Sebastian Vettel, die uh, in, uh, Formule 1 rijdt voor Red Bull, zal aanwezig zijn hier op mm -hmm. 6 juni en gaat een uh, hele Zat mooie, knallende demonstratie ja, geven. Ja, gaat hij dan uitrijden? Ja, nou ja, hij hoeft uh, geen uh, volledige raceafstand te rijden. En <laughs> omdat hij al tot nu toe twee keer pole position ge gescoord heeft in, uh, in, uh, in, uh, in de Formule 1, uh, moet hij misschien het uh, record in Zandhoven wel scherper gaan, kunnen gaan stellen. Nou, we zijn zeer benieuwd. Ja. Ik, heb, ik heb nog twee vraagjes Ben, ik Ga je gang? even naar de toekomst toe, uh, er is heel veel sprake geweest over milieuvriendelijk racen, elektrische raceauto's, is daar al bij jullie iets aan de gang, een beweging of... of staat dat hmm. nog helemaal in de kinderschoenen nou het laat ik zo zeggen, het is wel iets wat nog eh, redelijk in de kinderschoenen staat maar het is wel een ontwikkeling die plaatsvindt en je merkt het wel, er wordt over gesproken, er wordt naar gekeken er uh, zijn fabrikanten, zijn bezig met auto's daarvoor te ontwikkelen en hoewel het nu nog niet uh, aan de gang is, verwacht ik wel dat binnen nu een vijf jaar er absoluut raceklassen zijn, uh, die inderdaad of elektrisch aangedreven zijn of hybride, en uh, dat die ook in Zandvoort uh, racen, dat gaan we zien ja dat gaan we zeker zien, oh, dat is leuk een ja. uh, ander vraagje wat me nog was de lawaai dagen geluidsdagen uh, noemen wij dat <laughs> lawaai dagen <laughs> ja. maar eh uh... Hoe is, wat is de status daarvan? Nou, De, nou de status daarvan is dat... Uh, zoals we allemaal weten heeft de Tweede Kamer... en later ook de Eerste Kamer ja. hebben... De, zeg maar het wetsvoorstel wat geschreven is... om uh, die, die extra geluidsdagen mogelijk te maken... goedgekeurd. Ja. Dus die wet is nu klaar. Uh, dat betekent dat de provincie Noord-Holland... Uh, nu een vergunning uh, kan gaan afgeven. En daarvoor moeten wij een aanvraag doen. En die is nu... Uh, laten we zeggen al uh, ongeveer bijna afgerond Ze dus wordt uh, binnen nu een paar weken ingediend en dan gaat er nog een term aantal termijnen lopen natuurlijk. Hè. Dan dat, moet eerst... dat geldt niet meer voor dit jaar? Dus, dan nee, of? dit jaar kunnen wij nog geen dit gebruik maken dan? van die dagen. Nee, op zijn vroegste seizoen 2011, maar daar hebben we goede hoop op. Oké. Okay. Weet je alles wat je... Ik weet dat nu alles. Dus je gaat ook naar het circuit? Ja. En ik praat over geluidsdagen in het vervolg. Okay. <laughs> dankjewel. Ik wens je uh, een hele prettig weekend en natuurlijk een heel prettig seizoen. En misschien zien we elkaar nog op Squee uh, nu of een andere keer. Oké, okay, dankjewel. Tot Ronde Blonde haren, blauwe ogen. Uit een sprookjesboek geslopen. Kwam ze voor mijn ruitje staan en zei. Graag een kaartje van vijf groen.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 Zij, ze lachten er, er niet eens bij even aan mijn moeder vragen. Dat is toch altijd, meid? Je kunt het ook aan mij kwijt.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 Ja, even van mijn moeder vragen, maar wij gaan het uh, ja, moet, aan Willem Appelman moet, vragen. Maar jij moet nog wel een moeder vragen, hè? of je mag dansen de Ja, ja, oh, ja, ik moet Of naar mag. Ja, ja, ja, we gaan het vragen. Maar we gaan het nu aan Willem, ja, aan Willem Appelman vragen. Welkom. En Jano welkom. is er ook bij. Jano Ooster. Al twintig jaar we in Zalvoort. Um, er zijn problemen in het flatgebouw. Alvorens wij naar de oplossing gaan, wil ik graag van Willem horen: wat is nou het probleem? Het probleem is dat de liften slecht functioneren. En vaak uh, stilstaan, waardoor uh, wij in onze flat van 5 en 6 hoog uh, gewoon alle de trappen moeten nemen. En dat is soms uh, meer dan... Voor de dadelijkheid, dat zijn de flatten bij de Keizerstraat. Ja, is... ja Keizerstraat uh, met name, maar uh, ook andere flats van de woningbouwvereniging De, flat, uh, de Kei. Zoals? Uh, ik begreep ook de Lorentstraat. Ja, dat, daar ben ik niet van op de hoogte. Dat is meer de de vereniging die mm -hmm. daar ook uh, mee bezig is. Maar die zijn op dit moment niet aanwezig. hier Zijn jullie niet aangesloten bij de Zandvoortse vereniging? Nou, het is zo. Uh, de bewonerscommissie van de Keesomstraat is ook opgeheven. En, uh, die ja. bewonerscommissie die behelst die drie grote flats? Vier. Vier, Vier grote Vier. En uh, nou ja, dus die werden uh, aardig zielen en ondertussen waren er allemaal problemen in de flats. Mm -hmm. En dat duurde maar, dat duurde maar tot wel echt wel twintig keer dit jaar stuk. We hebben het schrijven nu net 3 april. Geen grap. Hoe gaat dat stuk? Ja, eerst uh, uh, oud, uh, oude, uh, oude, oude onderdelen erin, mm -hmm. slechte onderdelen erin en, en ja, dan moet een lijst. Uh, Onderhoudsbedrijf moet het oplossen, maar uh, ze hebben de onderdelen niet. Uh, ze kunnen het niet repareren of, of er gaat weer stuk. Ja, uh, ik heb er geen verstand van. Ik ben geen liftbouwer, maar bewoner. En ik uh, kan wel uh, lekker snel en vlot uh, de trap op maar uh, en is zes hoog. Maar er zijn bewoners dus slechter been, uh, reumatische klachten, oh. hartklachten en al die dingen. Ja, oudere mensen die ook gewoon niet zo makkelijk. Ja, ja, de zesde etage is niet eens per lief bereikbaar. Hè? Oh, nee, hij nee, nee. Nee. gaat, dus je tot, vijf, en gaat en tot de je... vijfde. En dan moet je de rest lopen. Ja, ja. ja. goed. Maar um, ik beproef hier dat het niet gaat om één flat. Nee. Dus nee. Janot wil wat zeggen. Ja. Want je zou eigenlijk niks zeggen, Zijn ja. ja. je van tevoren. <laughs> maar we willen ook van jouw mening horen. Oh, nee, um, William heeft, uh, nou, ik weet niet meer wanneer, het was anderhalve week geleden, een actie op touw gezet. En uh, dezelfde, nou, eigenlijk een dag later, zijn er dus heel veel mensen opgekomen daar, waaronder ook uit, uh, mijn bewoners uit de andere flats. En toen zijn wij dus te horen gekomen dat er ook dus problemen waren dus in de andere flats. Ja. En zodoende, uh, ja, weten okay, we dat nu. Dan we weten we hoe groot het probleem, dat, ja, die, probleem. Die, dus er waren waren hele Je Tijdens grote... het probleem. Ja. En ik heb die foto in de krant zien, het was redelijk druk in, uh, ja. in, in die galerij. Ja. Waren er ook mensen van de kei bij? Nee, die waren uh, expliciet uitgenodigd, maar ja? ze wilden uh, expliciet niet komen. En waarom niet? <laughs> nou, dus, ze willen niet ad hoc zo maar eventjes uh, dingen zeggen en zich uh, laten zien. Dus, uh... Maar als je uitgenodigd wordt voor een probleem, hoef je toch niks te zeggen. Kan je kunt ook luisteren. Nou ja, min of meer, maar nee, ze bedanken ervoor. Het is nu de kei, voorheen EMM, ja, ja. en die waren nog wel geneigd om veel meer dichterbij de mensen te staan. Er waren ook problemen natuurlijk, maar nu lijkt het beleid te zijn vanuit Amsterdam om dat zo aan te pakken qua communicatie. Ja, dat is natuurlijk makkelijk, makkelijk gezegd, want Zandvoort heeft een eigen directrice. Van de kei. Ja, vestigingsmanager. Ja, een vestigingsmanager. Dus die zou je ook aan kunnen spreken. Ja, heb ik uh, gesproken en uh, smorgens gesproken en tot een paar keer toen, mevrouw. Het lijkt me gewoon heel goed dat u, dat, dat u daar bent. Mm -hmm. en, want ze hadden ook nooit brieven gestuurd. Ja, eens een keer een berichtje. Eén keer van al die twintig keer. En dat is geen grapje hoor, twintig hè. Nee. Maar al die keren. Eén keer een briefje opgehangen op, toen, toen het eigenlijk. Uh, dat was uh, de weken voor. En voor de rest uh, hoorde je niks. zag je niks. Ja, ik, ik vind dat... Er zitten wat tegenstellingen in dat hele verhaal. En nou heeft, heeft de Kei heeft de laatste jaren... En EMM is begonnen dan. Al die flats aan de buitenkant gerenoveerd. Daar, daar zijn miljoenen in gegaan. Ze worden nu van binnen gerenoveerd. Met eigen cv's. En weet maar dat wat. moest ook wel, want de muur viel eraf. Ja, ja, ja. dat is waar. Ja. Maar goed, er is ongelooflijk veel geld ingestopt. Je zou bijna zeggen, die, die liften, er zijn peanuts vergeleken bij de, de bedragen die ze al hebben uitgegeven om die gebouwen ja. echt up-to-date te brengen. Is daar een gevoel? Waarom gebeurt het? Het is toch simpel? Er komt een liftmonteur en die, die maakt dat ding. Ja. ja. ja. <coughs> uh, het fijne weet ik niet van. Kijk, uh, zelf, uh, persoonlijk ben ik officieel bewoner sinds dit jaar. Uh, ik heb voorheen in het Haarlemse en was ik ook wel een beetje bij bewonerszaken bezig, wijk, uh, wijkraad. En nu zag ik dit aan, en ik moest voor mensen tassen mee naar boven sjouwen, weet je wat. Maar ik weet niet inhoudelijk. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, het is voor mij de limit, en niemand doet wat. Maar ik weet inhoudelijk de, het dossier niet. En de, de, de, de, de bewonerscommissie is er niet meer, omdat er niet wordt geluisterd door de keizer, moet ik zeggen. Iedereen loopt uh, een stuk tegen uh, de muur. Uh, dus ja, u zegt, ja, het zou zus of zo. Ja, dat, ik, dat klopt. Maar uh, uiteindelijk. Uh, blijft die flat lang stuk. Het wordt een beetje gebagaliseerd door uh, bepaalde mensen van de kei, onder andere een huismeester, van, ah, oh, het valt allemaal wel mee. Nou, en, en, en ze weten van de, link, de linkerhand weet niet wat de rechterhand doet, want dan is, wordt er een melding gemaakt. Um, ja, en dan uh, van de week ook uh, sprak ik uh, een, een hele goede op, oprechte uh, meneer en die was heel goed met onze flat bezig en hij belde mij weer om op de hoogte te houden. En ik zeg, nou ja, hoe spelen het in de andere flats? Nou, geen probleem hoor, dit en dat. Terwijl ik dus eigenlijk gewoon uh, dezelfde dag nog hoor van een bewoner van een andere flat. Dat daar ook een probleem in zijn. Dus ze doen, of ze doen heers, dus uh, mijn neus bloed en ik weet het niet. Ja. Of uh, ze weten het echt niet. De bewonerscommissie was ter ziele. Je inventariseert. Is het dan niet handig om toch die bewonerscommissie weer op te richten? ter ja. versteviging van... Uh, Vier flatproblemen? Weet je wat het is? Ja, graag. Maar ik heb ook uh, een druk uh, moet... bestaan, uh, leven, bedrijf. <laughs> ja, dat begrijp ik. Maar dat neemt niet weg. Want je neemt binnen uh, zeer korte tijd de verantwoording op je om daar wat van te zeggen en een actie te voeren. Ja. Daar zouden andere mensen uit andere flats ook wel wat aan mogen doen dan. Want ja. die hebben dus ook problemen. Nou ja, ik heb wat. er zijn wat uh, contacten ontstaan dus uh, met uh, bewoners van andere flats via e-mail of telefonisch. En ook wel gesproken. Dus daar zijn mogelijkheden heen. Ja, het kost gewoon tijd om dat allemaal te organiseren. Dat en we gaan het we gaan wel, wel doen. En uh, wat nu het plan is samen met de Zandvoortse huurdervereniging. Uh, die er ook gelukkig waren. En die heel goed werk doen. Dat wil ik echt goed zeggen. En ja. we zijn blij dat zij daar, ons, uh, daar ook gewoon achter uh, Daar kan je achterstaan. Mee schuiven natuurlijk. En uh, we gaan een enquête uh, uh, uitvoeren. Dus uh, ja, daar zijn we ben ik deze week nog niet uh, aan toegekomen om daar uh, werk van te maken. Maar dat gaan we wel doen. Dus we zoeken bewoners van de verschillende flats. Om uh, dan huis in huis die enquête te gaan uitvoeren en dan echt uh, een telling te maken van nou waar is het probleem, hoe wordt het ervaren en uh, hoe vaak is het en zo? Doe je die, uh, die enquête, uh, vraag je daar mensen voor nu of ga, ja. je, of ga je dat met blaadjes in de postbussen stoppen? Nou, ik vraag nu uh, mensen of zou je misschien via de, jullie deze radio om zich te melden als ze in die flats wonen van de... Uh, straat, Maar misschien zijn er ook wel uh, bewoners van andere flats uh, waar liften niet goed functioneren. Nee. Dat die ook zeggen, je, nou bij ons vinden we het ook nodig. Dan denk ik dat we een, een gezamenlijk uh, puntje kunnen maken als we allemaal daar de enquêtes kunnen doen. Ja. Kunnen ze, bij wie kunnen ze zich specifiek opgeven? Uh, bol. Mijn ja. naam is Julian Appelman. Ja. <laughs> laten, ze maar, laten ze zich maar bij mij opgeven. Heeft u ook een adres? Ehm... Uh, Zo'n e e-mailadres? Of een, of een postadres. Want als ik mijn briefje ergens in wil dienen moet ik het ergens uh, bij ja. Willem op naar binnen schuiven. Kees om straat 141. Oké okay. is antwoord natuurlijk. Ja. <laughs> en of anders uh, Wappelma. apenstaartje Yahoo.com. Okay. Oh, dan ja. kunnen ze gelijk nu gelijk e-mailen en okay. dan telefoon erbij. Wappelma. Wappelma, niet uh, ja klopt. Wappelma. Ja, maar aan elkaar vast. Aan elkaar. Nog even naar het probleem. Of eigenlijk uh, wat er nu gebeurd is. Jullie hebben een bijeenkomst gehouden en dat was goed bezocht. Er blijken veel ja. meer problemen te zijn. Ja. Hoe nu verder? Heb je na die bijeenkomst al gesproken met uh, de Kai bijvoorbeeld? Of met, met iemand? Nou ja, die meneer, uh, een, zeg maar, een, ik weet niet wat zijn functie is. Hij, is een soort, uh, hij doet een beetje de flats daar uh, ook. Een huismeester? Nee, hij is geen huismeester. Hij is meer wel van het kantoor. Uh, de bijzonderheid. Nou, hij doet ook zonder het onderhoud meer weer een kantoorman okay. uh, die een beetje uh, coördinerend werk doet. Maar uh, die uh, heeft me een paar keer op de hoogte gehouden deze week over de stand van de liften. Want kijk, uh, goed, uh, ze, ze zijn voornemens om uh, nieuw, uh, de, onze flat, uh, de onderdelen, compleet te vernieuwen. <coughs> dus uh, zeg maar, een groot onderhoud willen ze doen. Maar dan moet de flat weer twee weken uh, stilstaan. Nou, dat uh, is niet fijn, nee. En, nou, dat dus dat is, ja, dat is kiezen, en, maar ook een alternatief daarvoor we kunnen hebben voor de bewoners. Want we kunnen mm -hmm. niet uh, twee weken op en neer met, uh, voor die slechte mensen die slecht leven. Nee, ik ben met je eens, maar dat wordt een hele moeilijke oplossing. Ja, nou, er zijn, uh, je hebt dus oplossingen dat daar lift aan uh, tijdelijk uh, aan de buitenkant, aan de buitenkant van, ja, de, okay. van de flat komt. Dus uh, ja, dus contact, die vroeg, hoe, zijn er contacten ja. met de. Uh, uh, nou, die op die manier zijn er. Ja. Uh, yeah. En uh, nou ja, ik heb ook uitgelegd dat we dus die enquête zouden komen, maar nou, dat vond, vond hij nog wel niet nodig, gaan maar we zeggen. Maar, ja. ja, maar wat hij niet nodig vind, ja, ja, ja, ja, ja, ja, is precies. wel simpel. Ja. Ja. Dus uh, ja, en, en uh, uh, ik ben ook uh, gelijk toen ik die actie start, uh, uitgenodigd bij het onder, overleg met uh, de liftonderhoudsbedrijf mm -hmm. en de liftadviseur uh, van de KEI. Van de Kei. Dus uh, ja, ze zijn ook wel op een bepaalde manier gewoon uh, voor goede zin om uh, ons te informeren nu zo, ja, ze ook ah, een bewonerscommissie. maar... Wat zegt zo'n uh, lift onderhoudsbedrijf nou tegen je? Want ik zou precies willen weten hoe oudste het ding, hoe lang kan het mee, wanneer moet die onderhoud hebben, uh, wanneer doe je dat? Ja, nou, uh, lift, de, de onderdelen duurt lang voordat ze komen, maar dan zegt de lift adviseur, maar, nou dat pikken we niet, dat kan niet, het, nee. uh, dan ga je maar op een andere manier, dus uh, gelukkig dat die dat dan zo zegt. Mm -hmm. Uh, en ja, ze hebben steken laten vallen, dat zeggen ze ook. Maar dat uh, geven ze gewoon toe? Dat geven ze toe. Oké, okay, dus, dus dan gaan ze het ook veranderen? Uh, nu, uh, ze, ja, ze, ze gaan het veranderen. En het is ook zo sinds we uh, vorige week ze hebben wat, uh, nou ja, ze hebben al honderd keer uh, met, met mm -hmm. de lift uh, onderhoud gedaan. Maar nu hebben ze bepaalde maatregelen genomen. Waar nu, nu hebben we al een week geen liftproblemen. Dus het is nou, eigenlijk is het uh, hartstikke lekker. Je zit wel zo achterover, uh, Jeannot, maar ik wil toch weten hoe jij daar uh, verder in staat. Jij uh, woont natuurlijk al jaren in die flat. Ik woon daar nu vijf jaar. Vijf jaar. En ik heb uh, eigenlijk is de laatste half jaar is het eigenlijk heel erg geworden met, uh, met de lift. En uh, ja, dus uh, wat ik ook uh, hoor, dat de mensen hebben vastgezeten, ook s'nachts. nachts, is ook heel ja, vervelend. Alarmknop werkt. De al alarmknop ja. werkt niet. Dat is nog erg. Nu is hij gemaakt. Ja, maar, dus de brandweer is ook al een paar keer, uh, ja, die moest gewoon komen die mensen eruit te halen. Dus ja, dat lijkt me ook niet echt fijn. Nee. En uh, ja, kijk, ja, wij hebben jonge benen, hè? Maar Zit goed, als je wel elke dag uh, in die flat of slecht nou, benen zijn de mensen. Uh, dat valt op zich wel mee. Ja. Ik denk 10%. Maar goed, uh, als je elke keer met je boodschappen op en neer moet. En uh, uh, kinderen, of met kinderwagens. Ja. En uh, ja, ja, verhuizen. Verhu verhuizen. Ja, ik, ik, Weet ik, je, het zijn allemaal problemen. van die problemen die zich voordoen. En het is voor één keer niet erg. Maar als het al 30, 20, 30 keer is, is dat heel vervelend. En er is maar één lift. Hè? Dus dat, is ja, ja, ja, dat is. ja, er is maar één lift. Dus, Zien uh, jullie nu wat licht aan het einde van de tunnel? Begrijp ik dat, door die, dat overleg met de installateur of de onderhoudsfirmen. Of... Nou, We hebben in ieder geval een beetje in het licht gezeten doordat de listen deed afgelopen week. Echt zeven dagen, dat is gewoon echt een verademing. Een luxe. Dat is een luxe. Je bent, je bent weer helemaal... Ja, en ja, hoe je benen ben erbij staan, hoe ja, dat dat goed die conditie is. Maar ook dat hij het weer doet, dus we zijn weer heel blij dat hij het doet. Ja. dat betreft, ze zitten daar bovenop en ik laat ze ook niet meer los hoor. Dat Mag... Ja. Ga je ook in gesprek met uh, de directie van de Kei? Ja, Want ik hoor, ja. ik hoor uh, uit jullie beide verhaal dat het eigenlijk een beetje blijft hangen bij een, een, een, een, een, iemand die het kantoor doet, iemand die huismeester is, iemand die even wat zegt. Ja, nou, die, nou, daarom die, gaan we eerst die enquête is. doen, daarom is het van noodzakelijk dat we die enquête doen, dan hebben we echt cijfers uh, echt op een rij inzichtelijk. Uh, wat het ervaren belang is, daar kunnen we eventueel weer mee naar de pers toe of zo of naar politiek toe, laten we zien, wij, zo yep. zitten we uh, we hebben ook uh, drie weken geleden hebben we ook een, uh, zeg maar een soort uh, yeah, met een juridische medewerker, jurist uit, uit de flat een brief opgesteld, dat is een ultima ultimatum en een uh, jong hoe heet dat? Uh, nou ja, we hebben ze een, een, een brief gestuurd. Dus formeel juridisch hebben we zo, uh, zitten we ook gewoon in, in de procedure ja. daarmee. Dat we zo echt zeggen: van ja, uh, we zeggen, want dan kunnen we zeggen van we, we betalen geen servicekosten meer. Ja. Bijvoorbeeld. En de Kei heeft een prestatiecontract met de gemeente. Dus de gemeente zou ook nog wel eens een speler kunnen zijn in het deel. Ja, ja. Dus we hadden ook de politiek uitgenodigd, de raadsleden. Was er iemand? Ja, CDA, Raad, uh, uh, GroenLinks, uh, uh, de oudere partij. en Ja, er waren drie, vier partijen hoor. Uh, en waren, ja, omdat het ook uh, uh, uh, tijd is, was donderdagavond toen die bijeenkomst. Mm -hmm. En toen waren ze ook met uh, de, nee, de ja. BW-vorming bezig. Ja, Klopt. ja dat dus loopt ook nog. PvdA kon niet. Of ja. VVD. Goed, um we hebben het probleem een beetje inzichtelijk gekregen we hopen dat je heel veel reacties krijgt op je oproep en uh, mochten ze het niet weten dan weten ze je wel te vinden in, uh, in de flat ja. het speelt in ieder geval wel uh, de enquête gaat lopen, jullie gaan naar de kei en hou ons op de hoogte we willen ja. graag weten hoe het afloopt en als er iemand van de kei luistert we willen ook wel horen hoe het echt gaat in die flat dus die mag ook komen praten ja en ik wil nog één ding zeggen waar ik, ik er heel erg van geschrokken ben en onze flat speelt er niet zo erg, maar er zijn mensen die zeggen van ja er zijn problemen, maar ik ga er niet mee te koop lopen. Want er, zijn, er is ook sociale onrust daar. En bewoners die niet uh, in met elkaar... Of, of in, de, in de verschillende flats. Okay. Dus dat, dat geeft een hoop uh, onvrede en een wrijving uh, tussen elkaar. En mensen durven ook daardoor niet op te staan. Want als, als uh, Pieter Nel uh, wat zegt, dan gaat uh, Klaasje erop slaan, zal ik ja, zeggen. Dus eigenlijk uh, zouden wat meer sociale controle en wat betere uh, bewoners... tijd, ja. ja. ja. Oké, okay, we gaan, gaan afsluiten. Af. Bedankt voor jullie komst. We, uh, we worden graag op de hoogte gehouden van ja. beide zijden. Ja. En dit was uh, Goedemorgen Zandwoord. Goedemorgen en uh, medewerker Nel Kerkman, die de redactie deed. En de gastvrouw was. En gastvrouw vandaag. Roy Alderman aan de knoppen. En uh, de interviews werden gedaan door Ben Zonneveld. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert Luik met het NOS-journaal. In de stad Osh in Kyrgyzije is geschoten tijdens een bijeenkomst van aanhangers van de verdreven president Bakiev. De schoten werden gelost toen Bakiev aan het woord was. Wie er achter de schietpartij zit, is niet bekend. Bakiev raakte niet gewond. Hij brak